De Kok met het nos journaal. De Tweede Kamer eist de opheldering van minister Slop over het aanblijven van directeur Postema bij, scholenkoepel, uh, bij de scholenkoepel waar VMBO Maastricht onder valt. Postema, die ook eerste Kamerlid is voor de PvdA, blijft nog zeker twee jaar bestuursvoorzitter. Hij kwam in opspraak vanwege de fouten, waardoor honderden eindexamens van de Limburgse VMBO School afgelopen zomer ongeldig werden verklaard. Volgens de Raad van Toezicht is het voor de rust in de organisatie beter... om Postema niet te vervangen. Ouders en leerlingen eisen dat hij alsnog vertrekt. Minister Bruins wil gaan onderzoeken of het makkelijker moet worden... voor homoseksuelen om bloed te doneren. In Nederland kan dat alleen als ze tenminste een jaar geen seks hebben gehad. De gedachte daarachter is dat ze vaker kans hebben... op een seksueel overdraagbare aandoening dan hetero's. In Denemarken wordt de termijn teruggebracht naar vier maanden... en mogen straks homo's met een monogame relatie zonder termijn do doneren. Als de nieuwe regels in Denemarken goed uitpakken... wil Bruin ze ook hier versoepelen. Tegen drie mannen die ervan verdacht worden... dat ze jarenlang via viskotters cocaïne naar Nederland smokkelden... is tot bijna 14 jaar celstraf geëist. De 31-jarige hoofdverdachte hoorde 13 jaar en 9 maanden tegen zich eisen... De twee andere verdachten moeten mogelijk vijf en zes jaar de cel in. Volgens het Openbaar Ministerie zorgde de drie ervoor... dat de cocaïne op zee werd opgepikt door vissers uit Urk. Zo zouden grootschalige drugstransporten... van Zuid-Amerika Europa hebben bereikt. De politie heeft een man van 44 uit Deurne opgepakt... voor brandstichting in Asten in Brabant vannacht... Volgens inwoners zijn er tenminste zes branden geweest. Daarbij gingen auto's, een vouwwagen, een container en een schuur in vlammen op. Niemand raakte gewond. De verdachte is opgepakt nadat hij was herkend op camerabeelden. Het weer dan aardig wat zon, bij een graad of 18. In het noorden en aan zee waait het zon stevig. Morgen stralend weer, veel zon en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knopen de Amstel en Holendrecht ligt daarom op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. De rechter reishok is dicht op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen knopen de Almere en Almerestad 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een defecte vrachtwagen. En een ongeluk net op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Huizen en Hilversum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linker reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM Met nu de vinieljaren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 the grass between your toes, it's a party.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 Yeah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 That's why I go